Ik had geen relatie met meneer Duran. Nee. En dat vond je erg, hè? Heel erg zelfs. Hoe komt je daarbij? Oh, ik heb zo bronnen. Ik heb zelfs gehoord dat je dagen gejankt hebt. Omdat hij maar niet op uw avances wil ingaan. Geen ge serpent! Wie heeft u dat wijsgemaakt? Hé? Eh, wie? Momentje, heb ik dat goed begrepen? Baldomero Duran, of beter gezegd, Silvio Hernan. Heeft u gevraagd hem te helpen om zelfmoord te plegen? Ja. Je bent dan met hem naar het parkhotel gegaan. Waarom daar? Niet ergens anders? Wat is dat nu voor een stomme vrouw? Van waar dat je trouwens afvergif? Van bij Verfay? Ja. Nee! Is het ja of is het nee? Geen commentaar. Oké, okay, dat zoeken we dan wel uit En dat betekent dus ook dat jij die zogezegde afscheidsbrief van hem getypt hebt Of heeft hij dat zelf gedaan? Ja, zoek dat zelf maar uit Er staat een tijdmachine bij u thuis, hè Eén kleine test en we weten het, maak u maar geen zorgen Oh maar ik maak mij helemaal geen zorgen Wie heeft Verfais zijn hand afgekapt? Dat heb ik u al uitgelegd, Baldomero Duran Ik heb hem betrapt Ah ja, ja, en dan heb je hem zogezegd helpen vluchten En bovendien heb je hem dan geholpen om zelfmoord te plegen Nadat hij tegen u zijn verhaal van spijt en vroeging had gedaan Hoe gaat u een commentaar voor uzelf, hè? Stom waar. Dank u wel. Kunt u mij vertellen wat dit hier is? Waar? Van waar komt dat? Ja, inspecteur Neels, wat tovert u nu uit uw hoge hoed? Maak dat eerst zelf eens bekijken. Alsjeblieft. Dat is een kladpapiertje ja. of wat. Van een liefdesbrief zo te zien. Inderdaad. Gericht aan Baldomero Duran. Hebt u die brief ook echt verstuurd? Juffrouw Klaus. Gemeene teef. Dan zet ik u nog wel betaald, hè. Wacht maar. Wat was de reden waarom ook meester Van der Weijden hem moest aangeloven? Ik heb niks met Van der Weijden zijn dood te maken. Absoluut niks. Dat was dus ook het werk van uw grote liefde... of beter van uw onbereikbare grote liefde. Wel jammer voor u dat meester Van der Weijden gestorven is na Silvio Hernanen. Juffrouw Klaus... Het heeft geen zin om ons voor de gek te blijven houden. We hebben zeer sterke aanwijzingen tegen u. Ja, ja dat zal wel. Maar geen bewijzen. Hè? Die komen wel. Wees maar gerust. En leg me dan nu eindelijk eens de rol van kolonel Ketels uit. Ze heeft iedereen vermoord. Behalve Paul Verfay. Ja. En hoe kwam dat pistool van Van der Weyden dan bij haar land terecht? Hij was toch al dood voor Van der Weyden? Volgens mij is ze vlug heen en weer gelopen... en heeft ze dat detail eraan toegevoegd... om het allemaal afgerond te doen lijken. Gebedoeld is dat ze een paar uur later... nog dat gat in zijn hoofd is komen schieten. Ja, dat was een sterk staaltje van berekening en koelbloedigheid. Hè? Ze dacht eerst verfait te chanteren. Dan was ze van plan om durant te chanteren. Maar ze heeft haar plannen gauw aangepast... toen ze doorkreeg dat dat laatste niet zomaar zou lukken. Maar ze heeft dus op het einde van haar ondervraging... geweigerd om ook maar iets te ondertekenen. Ja. Volgens haar hebben we haar geïntimideerd. Maar volgens mij betekent dat hè, dat ze nog iemand achter de hand houdt. Ik tip op kolonel Ketels. Het zou me trouwens niet verwonderen dat ze voor zijn rekening werkte. Want er blijven nog een paar vreemde gaten in die hele affaire zitten. Maar ja, dat zullen we nooit kunnen bewijzen, vrees ik. Volgens mij is Karin anders wel serieus over de schreef gegaan. Hè? Jantje, Jantje, geen flauwe jaloezie in mijn bijzijn, hè? Karin heeft haar met haar eigen wapens aangepakt en ze heeft uitstekend resultaat geboekt. Johan, momentje. Silvio Hernan heeft dan Fervaille vermoord uit angst om verraden te worden. Heeft Fervaille dus niet geloofd toen hij zei dat hij wel ging afrekenen met de inbrekers. Ja, dat veronderstel ik, ja. En hij had trouwens geen ongelijk, want er zijn inderdaad kopies gemaakt van die foto's, hè. En hij heeft dan Fervaille zijn hand afgehakt en wou die ook in het concertgebouw achterlaten... om een verband met die pink en de banijzen te suggereren. Zoiets, ja, ja. Met die nuance dat ik ervan uitga dat Maya Klaus die hand naar het concertgebouw heeft gebracht. Zij heeft dus Lorenzo neergeslagen. Ik heb zo'n vermoeden van wel. Hmm. Ah, hier zijn de heren van het schoolleven, zeg. Ja. ja, jongens, ik moet u teleurstellen, want ik heb slecht nieuws. We zijn uitverkocht. Ja, commissaris, je moet je doen gelijk als iedereen, hè. Snachts komen, hè. <laughs> <laughs> dat is een raptie. Een uh, duveltje zijn een prie, zeker? Ja, ik heb eigenlijk een beetje honger. Ah, dan uh, kan ik jou de consommé sukiyaki aanbevelen. Dat is hier uh, een vrij succes tegenwoordig. Of uh, misschien liever de potage Mathilde. Wat had dat in zo'n potage, Mathilde? Dat is deurgestoken pretsoepen met van die alfabetlettertjes in. Hey? Uh, je moet rustig zijn in Vlaamse lettertjes. Ja, ja, ja. doe maar liever die consommé sukiyaki. Ja, voilà. Dus een duvel en een consommeetje. Zeg, uh, inspecteur, je zit toevallig niet geïnteresseerd in ticketjes zeker, voor de première van dat volgende Hé? Hey? Ik heb er twee in overschot. Ja, met mijn min connecties, hé, hey, commissaris? Hey? Uh, uh, bedankt, Johan, maar mijn vrouw heeft er al twee op haar werk gekregen. Ah, je moet het niet vragen, zeker, hey, commissaris. Gie gaat er al lang heen, zeker. Hey? Je zit hier een beetje bij de bron, hey? <laughs> Zo'n slechte plaatsen, ja, Dat is niet te geloven, hè. Allee, wij zitten hier helemaal bovenaan in, in een hoekje. En nee, zijn Vermeulen en zo, die zitten beneden vooraan op een van de eerste rijen. Ik versta daar niks van, hè? Nee, nee. Juist zoals ik niet versta, hoe jij zo'n lawaai ah, heeft kunnen slaan. commissaris. Ja, oh, is hem. Da, madame Mart. Zei, dat was nog altijd een en het ander, hè. En dat bij ons in Brugge. Ja, dat was met daden. Daden, Karin. Ah, oh, dat was modern theater, hè. Nee, dat vond ik nu juist nog meer van. Er liep toen ik er geen een rond die niet bij de plastische chirurgen baseerde Was Zo plastiek dat er aan hoort. Ah, ik hoor het. Je hebt ervan genoten. Naar <laughs> ah, Klaas Vermeulen. En? Wat vond uw broer ervan? Oh, mijn broer die is plots ziek, gevallen van in. Oh, ja. Jij ja, ja. hebt hem dan maar vervangen. Ja, ja. Geef maar toe, zo. Vermullen dat je je ogen flink de kost hebt gegeven. hè? Oh, heb je oh, wel, wel zien zo? kijken, ja. ja. hè. Oh, ja, oh, ja, Ja, nou. Ik ben wel wat meer gewoon, zo. Ja, dat zal. Oh. Ik ga even iets drinken voordat mijn vrouw naar huis moet. Ja. Tot in deze, hè, van in, ja. mevrouw Martens. Ja, ja, ja. bedankt voor die tickets. Van ja, ja, ja. Oh, heb jij een tickets cadeau? Ja. Ah, hier ze. Het achtpaar van N Martens. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh en hij uh, is in de platen nogal meegevallen, commissaris. Dat is hartelijk toomelijk vanaf, Maar nee? nee. nee? ja, wat kwel je? Voor die prijs. Sorry, ik ga mijn rap bevoorraden. Want ze schraak ik niet meer aan het oog. Vanin? Momentje, wat heeft dat hier allemaal te betekenen? Ik breng wel een wit wijntje voor u mee. hè? Oh. Uh, wat vond ze ervan? mij, jong. Haalt gij mij, dat is een duveltje. Want de kees staat daar met de gouverneur en Moons. Oei, ja. ze komen al naar hier. Hier ze! Onze grote speuter. <laughs> Gefeliciteerd. Ja, proficiat van hen. Als je ooit een keer dat wat voor je kan doen, uh, moet je het maar aanbieden. Hè? Ik zal eraan denken. Als ik eens een studio in Blankenbergen nodig heb, of zo, dan zal ik u wel weten te vinden. Pieter. Ja, dat was een uh, grapje, Mark. Pieter heeft zich hard moeten inspannen de laatste week. In. En dan moet hij zich eens kunnen afreageren, hè, Pieter? Natuurlijk. Ja, Wij begrijpen dat wel. Mark, oh, uh, gaan we tot één Pierre? Ik heb nog gekregen van uh, al dat vrouwenvlees. Uh. Ja, de keel, hou je mee? Ja, dat is goed, ik kom direct, Mark. Uh, van in, morgen, zodra je binnenkomt, op mijn bureau, hè? Ja. Oh ja, ik wou je toch nog eens ondervragen in verband met Maya Klaus. Ah, kolonel Ketels, blijf hier te zien. Oh, ja, ja, van in... Mijn felicitaties. Felicitaties? Waarvoor? En het zal waarschijnlijk een opluchting voor u zijn om te horen dat ik geen klacht ga indienen tegen u. Ah, nee? En waarom niet, als ik vragen mag? Mevrouw Van Kleven, juffrouw Van Kleven, kom erbij alsjeblieft. Uh. Zeg, het was een uh, mooi spektakel hoor, en uh, vooral uw dochter vond ik uh. briljant. Bedankt ja, ja, ja, ja. commissaris, maar ik heb alles te danken aan Max Kees. Ja, het is wel goed. Commissaris, wat gaat er nu gebeuren met Helena, met Lorenzo en met Frank? Ja, mevrouw, ik ben geen rechter, hè. ik ben maar een simpele rechercheur. Uh, kom uh, Vermeer, uh, ja, ja, mij. krijgt het hier een zorg. beetje warm. Zijn, kom. Pieter. Goud op je talent moeten beginnen passen, hoor. S voor die bende hypocrieten zeker. Ha. Wacht maar tot ik eens ergens de kans krijg. Heb je gezien hoe die ketels naar mij keek? Hi, Peter. wat is Hanna? Ah, Merel. Jij bent komen kijken. Ja, yeah, a lot of rubbish, hè. Vage wow. vuur. Maar bon, ik heeft toe, dat maakt veel smaak. Maar die Dina, wat is dat voor iets? Die kan niet acteren? Well, look's on, oké. Okay. Yeah. Oh, I need a drink. Merel, Merel. Oh, shit, Mr. Super Director. Bye-bye, Peter. Dat, uh... Wat heeft ze allemaal gezegd, Peter? Wat krijg ik als ik u dat vertel? Huh? Huh? De hoofdrol in uw volgend stuk. Mijn goed, hè? Zolang ik mijn kleren maar niet moet uitdoen. Sorry? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. I understand Je You're fucking brilliant, Peter. Oké, okay, see you. Bye-bye. Merel. Merel, Jan, en nu maken dat we hier iets te drinken krijgen. Voor ik hier een paar mensen hun pink afkap. Uit pure frustratie.